Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel overstromingen in Limburg door heftige regenbuien. Doordat het daar sinds gisteren al met bakken uit de lucht komt, zijn een bol straten, tuinen en kelders onder water gelopen. Onder meer in Hoensbroek is het spannend, daar dreigt een waterbuffer door te breken. Verslaggever Martijn Bink. Een bassin met 150.000 kub water. Ja, dat wordt nu tegengehouden door een klein dammetje van natuurlijke materialen. Maar de angst is groot dat dat dammetje zal breken. En dat, die dan, ja, dat dat water dan een soort vloedgolf zal veroorzaken. En als dat gebeurt, ja, dan hebben de mensen er nog veel meer last van natuurlijk. Mensen zijn bezig om met zandzakken hun huisje te beschermen. Maar als het water komt, dan is het maar zeer de vraag of dat voldoende zal zijn. Ook meerdere rivieren dreigen te overstromen, met alle gevolgen van dien. Premier Rutte heeft inmiddels ook gereageerd. Tijdens het debat met de Tweede Kamer over de coronamaatregelen... begon PVV-leider Wilders over de wateroverlast in het zuiden. We zullen alles doen wat nodig is. en Ik ben het zeer met de heer Wilders eens. Het is echt uh, verschrikkelijk wat je op dit moment uh, ziet in Limburg. Uh, we leven zeer mee. Ik ben het 100% met hem eens. We zullen alles doen wat nodig is. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor Limburg. Vanavond en vannacht valt er ook nog een hoop regen. Ook in België en Duitsland is er wateroverlast. Bij onze oostenburen zijn straten ondergelopen en rivieren zelfs overstroomd. In de stad Altena is een jonge brandweerman verdronken. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. In een dorp bij Luik moesten 1700 mensen hun huis uit door het noodweer. Mensen die het liefst met de trein op stedentrip gaan, kunnen hun hart ophalen. Vanaf half oktober gaat er twee keer per week een nachttrein naar steden als Milaan, Venetië, Verona en Praag. Ook voor een trip naar Wenen hoef je niet meer het vliegtuig te pakken, want vanaf mei rijdt er sinds jaren weer een nachttrein naar die stad. En de goal van Patrick Schiek uit Tsjechië is uitgeroepen tot mooiste doelpunt van het EK. Nu Schiek, Schiek, probeert het in één keer. En en en oh! Wat een goal zeg! Wat een doelpunt van Patrick Ziek! Schitterende goal. Zag dat David Marshall, wist dat David Marshall ver voor zijn doel stond. En hij maakt zijn tweede. Wat een doelpunt, zeg. Het weer dan nog. Slecht nieuws voor Zuid-Limburg. Want daar blijft veel regen vallen. Op andere plekken is het droog. Morgen ook nog veel regen in Limburg. Maar wel iets minder heftig. Het is bewolkt. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Akersloot. Je hebt er 10 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is zin in ZFM. Met ZFM. nu jouw keuze ZFM. So fucking what? Woensdag 14 juli, weer een aflevering van FanFM op ZFM Radio. Dit keer gaan we het hebben over Metallica... En dat doen we met onze expert Marcel van Kuik. Oké, okay, welkom terug yes. bij FanFM. Twee uur Vanavond, alweer. twee uur alweer. Ja, het sneller. gaat snel, hè? ja. het vliegt. <laughs> maar Hoop je hebt het naar nou je zin, het, volgens mij. Want ja, zeker. En je uh, kent al die teksten, het is ongelooflijk. Ja. Ja, je, je bent een je echte fan. Wel. Ja, ja, ja? Tof, ja. Ja. ja, van de jongens af aan, hè. Dus, uh, ik was ja. Uh, ja, tien uur toen ik uh, echt naar metal ging luisteren. Dus, uh, <laughs> en dat mocht op. van je ouders? Ja, ze waren er niet blij mee. Ja, ik ken Gert een beetje, dat mijn dus ik muziek uh... zachter moest, omdat <laughs> ik het te hard had aanstaan. Ja, maar Gertie houdt ook wel van de Kings, dus ook wel ja, een beetje mijn hard. Mijn vader luistert ook altijd naar ja. harde muziek. Ja. Die lag meestal met de koptelefoon op. Oh, uh, oké. Okay, ik op die had manier. meestal ja. gewoon hard op de speaker staan. Ja. Dus, uh, <laughs> oké, okay, maar we luisteren ja. naar Until It Sleeps van ja. uh, het album Load. Yes, uh, ja. 96. Uh, ja, wat minder uh, hard, zoals jullie gehoord hebben. Uh, meer toegankelijk. Uh, dat kwam omdat uh, ja, de grunge in de jaren negentig natuurlijk uh, populariteit uh, won. Uh, Bands als uh, Nirvana natuurlijk, uh, Zeker, program, ja. Soundgarden waren uh, heel populair toen de tijd. En daar wilde Metallica ook al een beetje gaatje van mee pikken en, uh, van die populariteit. Dus zodoende hebben ze hun uh, wilde haren afgeknipt. Oh, en ja, uh, ja. zijn ze wat toegankelijker in muziek? Gewoon een, gesprek, een image, uh, helemaal uh, een beetje aangepast, ja. ja. een nieuw image inderdaad, maar tot uh, afgrijzen van uh, vele ja, verstokte metal fans, zeg ja, maar, ja, metal ja. fans. Wat Schaarder ik zie inderdaad, uh, het vorige album was in '91, hè? Ja. En een tijdelijk is '96. Ja, dus er zit toch vijf jaar tussen, ja. Ja, ja dus hebben we een tijdje ook uh, flink getoerd in de okay, tussenjaren, ja. een pauze gehouden ook en daarna zijn, we, zijn ze weer de studio ingedoken gedoken voor dat allemaal Oké. Okay, ja, met we in een gedachte. Uh, ja, ja. Moeilijker in die tijd natuurlijk, vanwege uh, de Crunch-populariteit. Ja, ja ja. Dus uh, ja, dus in die twee ja, ja, is ja. Veel, uh, veel gebeurd. Uh. Ik vind het een beetje raar, want uh, ja, dat je als band toch, ik denk, nou Crunch komt uh, op. Ja. Laten we die kant op gaan, ja. ja dat kunnen een, we ook. Dat ja. is een hele, ja, hele keuze, ja. ja ik vind uh, ik ook. vond het ook erg jammer, uh, ik heb ze nou wel in mijn bezit, maar uh, het zijn niet mijn favoriete albums. Uh, nee, nee. Zeggen. nee. Er zijn een paar nummers die ik wel lekker vind, die hem nog een beetje stevig zijn. Ja? Uh, een van de nummers die ik eigenlijk ook had uitgekozen om te draaien, maar dat gaat nu niet uh, lukken. Dat is één mijn Bitch, dit vind ik wel een lekker nummer. Uh, voor de rest uh, ja, het is het allemaal wat toegankelijker en, ja, okay. uh, minder hard, hè. Het is meer hard rock dan uh, heavy metal. Okay. Maar dat uh, betekent ook dat ze toch meer uh, fans kregen ofzo. Hmm. Verkopen beter werden. Ja, ja, nou ik denk eerder dat ze veel fans uh, kwijt zijn geraakt. Of nou ja, ja? de Die Hard fans ja, leven ja. wel natuurlijk. Ja. Maar luisteren, naar dat. Uh, maar ja, daar moet je, je het ook niet van hebben. Je moet het van de grote massa hebben natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Tenminste als je het voor geld doet. Waar elkaar opdoelde inderdaad. Ja, klopt. Ja. Maar ja, het is ja. helaas uh, ja, minder uh, succesvol uitgepakt. Uh. En het album Loot. Straks gaan we naar het uh, album reload. Ja. Is daar nog verband mee? Mm, ja, uh, de nummers die niet op load uh, geplaatst werden... die uh, hebben ze uiteindelijk op reload geplaatst. een ja, daar later okay. uitgekomen. Ja. Uh, ja, er zijn wel wat uh, nummers uh, die ik wel lekker vind. Maar het is allemaal niet uh, niet ja, jouw smaak. Nee, ik nee. hoor het, ja. Dus, uh, hey, <laughs> <laughs> We zullen een beetje gauw wegdraaien. Inderdaad, <laughs> <laughs> en die, uh, die komt dan nu. Ja. Die, uh, die gaat er nog wel. Ja, oké. Okay. The Memory Remake. nee. Die hebben we net gehad, hè? Nee, we hebben een Tillis Sleeps. Oh, sorry. Ja. Oh, nee, dan ben uh, ik even in de war. Ja. Memory Remains inderdaad. <laughs> ja, ik was even in de war met Fuel, maar die, uh, die hebben we Leg geskipt. Nee, die ja. hebben we geskipt inderdaad. Ja, we moesten ja. even overleggen welke nummers we ja. gaan draaien en welke niet. Ja, want de tijd vliegt voorbij als ja, je al gezellig gaat praten ja. met over ja, muziek. Ja. Het blijft dus leuk De The Memory Remains Het is ook niet echt een hard nummer, maar uh, ja, ik heb hem ooit als singeltje gehad naast Until It Sleeps. Oh. En toch, uh, ja, wel een, uh, wel, een, uh, wel een lekker nummer op zich. Een singletje, ja, ja, God, ja dan ga ik ook weer terug in uh, tijd. Ja, ik had singeltjes van One, zonder dus onder andere six, en Tilly En ja. woon je hier toen al in Zandvoort? Ja. En aan uh, welke platenzaak ging je toen dan? Uh, ook naar de musicstore. Uh, ook toch wel? Uh, ja. ja. Oh, die was het al? Je hebt een die gegeven moment overgenomen? Al. Ja. ja. Oh. Nee, die was toen in handen van uh, Simone, geloof ik. Uh, Peerdeman. Oké. Okay. heb je ook nog eens wat voor de radio gedaan, dacht ik. Maar dat weet je niet. Nee, weet ik niet. Weet ja, je, je nog, van, nog niet zo lang, uh, Ja. ja. Die, die had dat ook een tijd gedaan. Okay. En daarvoor zaten er geloof ik, nog mensen. Ja, oh, ja. Maar dan ging je met je, met je zakgeld, dat spaar je En dan ging je ja, 4,25 eh, eh. volgens mij voor een singeltje. Oh, dat He? kan ik me niet meer herinneren. Nee? nee? Dat was zoiets, ja. In gulders toen nog, geloof ja, ik. Ja, Gulders. Ja. Uh, ja. Een hoop geld toen de tijd, ja. ja. Het zeker. Maar ja. Nou, ja, dat was het wel waard. Ik heb ze nog wel bewaard. Heel dat verstandig, heel ja. goed. Oké, okay, hier komt hij dan. Yes. The memory remains. Yes. Martin B. fame. op Of uh, mag ik dat ja. niet zeggen? Ja, hè? Uh, weet je wie dit is? Nee? Marianne Facebook. Echt waar? Ja. Achterstevoren of zo? <laughs> ja, nee, <laughs> ik ken haar verder niet goed. Maar uh, <laughs> ja, ze is even uh, ja, gevraagd door James Hetfield om uh, mee te of? zingen. Omdat ze zo'n uh, versleten stem heeft. Een versleten ja, stem. Ja, door dat feit roken en zo. Uh, <laughs> ja. Zouden Liefje van ook... Mick Jagger nog geweest. Ja, ook geen ja. idee. Dat, uh, nee? <laughs> dat weet ik niet, maar... Was ja. Eind zestig was hij heel bekend, ja. Ah, okay. ja. <laughs> maar ik vond het ook niet zo crunchig. Nee, dit was wat uh, toegankelijker en rustiger. Ja, niet, maar inderdaad. Ze waren aanvankelijk ook niet uh, echt tevreden over dit nummer. Vooral nee? De nieuwsstead was niet uh, okay. heel enthousiast over dit nummer. Hij uh, uh, had gezegd van... Uh, nou, als, uh, het nummer uh, op het album komt, dan koop ik hem zeker niet. <laughs> als het zijn er, zeg maar. Dus dat zegt we al wel genoeg over de kwaliteit uh, van het album. Maar jij wel een beetje singeltje. Ik moet Ja, ik een heb hem, uh, ja, het, Ik ja. vond hem toen de tijd leuk. Ja, nu uh, iets minder. Maar uh, het is ja, iets te toegankelijk voor mijn doen. Maar. Ja. Had, maar dat is uh, toch was inderdaad. Ja. Ja, ik, ik had uh, liever fuel gehoord, maar. Uh, oh, ja, nou, misschien als we, we nog keuze. tijd misschien hebben, als we dan nog dan tijd over hebben, dan word uh, je die er nog even in. Maar ja. het is niet een must of zo. Dus, uh, nee, nee nou, dan komen we weer bij de volgende. Wat we ja, doen. ja keurig we op, gaan, uh, liggen lekker op schema volgens mij. Dus, uh, ja. ja, nu uh, komt er een cover uh, van een uh, ja, oud-Iers uh, traditioneel liedje. Uh, die veelal uh, gespeeld is door uh, de Dubliners natuurlijk. En um, Thin Lizzy heeft hem ook gedaan. En Metallica heeft hem gecoverd. Uh, staat op het album uh, Garage Inc. Waar dus ook heel veel uh, covers op staan. En ik vind dit, ja, een lekker, uh, lekker nummer. En het nummer krijgt ook heel veel airplay. Ja, ik vind het ook. Ik dacht dat uh, uh, het origineel van het uh, dingetje was. Hoe heet het ook alweer? Uh? Van de Dubliners of ja. Finlissie? Van het Finlissie, ja. ja. Uh, de Dubliners die, uh, doen hem al langer. Oh, ja. Maar het is een nummer uit uh, de 17e eeuw. Het is een is heel, heel oud, uh, traditioneel uh, liedje. Ja. Ja. Het gaat over een struikrover. Die uh, wordt verraden door een vrouw dat hij een militair heeft over Zal eens dus niet. Ja. <laughs> dus dat is een beetje ja. <laughs> het verhaal van het liedje. Maar heb je zelf ook een, een groot liefhebber van Iers ja, en, en Schotse muziek? Oh, ook dat doen deze ja. keuze. Ja. Ja. Ik uh, vind de Dublin is, ja, gewoon een leuke band. Maar ik bijvoorbeeld ook The Pokes erg leuk. Of The, The Lappers. Ja. ja. ja. ja. Daar hou ik ook heel erg van. Van volkmuziek Ja. Hier in de Krocht uh, hebben we ook wel eens Engelse uh, ja. of nee, Ierse band. Ja, ja. ja, ik had daarheen gewild. Maar uh, mijn moeder is uiteindelijk gegaan. En, uh, oh. Ik kon toen niet, geloof ik. Dus ah. daar baal ik wel van. Ja, <laughs> ben ik heb de naam van de band kwijt. Maar uh, ze, komen, ze komen regelmatig Volgens mij terug, kom, je ook, ja. ja. Mij ook, ja. ja. ja maar ik geloof dat dat toen de laatste keer was dat ze uh, kwamen. Omdat ze te oud werden of zo. Ja, ah. ik geloof het ook, ja. Maar uh, ja, het is gewoon heerlijke muziek. Alleen ja, zij hebben er natuurlijk wat, uh, wat steviger versie van gemaakt. Dus je hoort de volk niet echt uh, erg teruggemaakt. Ja, yeah. whisky nee. in a jar is de keuze. Daar komt hij. Yes! Tussendag 14 juli, weer een aflevering van fan Event op ZFM Radio. Dit keer gaan we het hebben over Metallica en dat doen we met onze expert Marcel van Kuik. Ja, Marcel. <laughs> Mooi tot nu toe. Ja. Zeker, zeker. Ja, gaat uh, erg leuk. Een leuk nummer, uh, Whisky in a Jar. Ja, het nog even wat vrolijkers uh, tussendoor. Het is gewoon een ja. lekker op nummer. En uh, natuurlijk het oorspronkelijke nummer is uh, ja, wat vrolijker met al die volk, uh, invloeden ja. erin is bewerkt. Door de Dubliners. Dus ja, een van mijn uh, favoriete nummers ook. Uh, ja, en het is al een, uh, ja, een, uh, een album met allemaal covers? Klopt, ja. ja Oké. Okay. Ja, het is een op dubbel opeens, op zie ik. Of een dubbel ja. ja. Ja, ja, ja. dat dus, in uh, 1998 uit. En uh, ja, andere uh, covers op van uh, ja, Diamond Head, geloof ik. Uh, Motorhead, meen ik ook. Zo ja, niet zelf, zo. Van, Niet bekend, hoor. Nee, het zijn niet uh, heel bekende nummers. Blitzkrieg? Soort, toen kocht, uh, ja, Blitzkrieg inderdaad. Dat ja. uh, is volgens mij ook van de... Goed gelijknamige band geloof ik of zo. Ik weet het niet precies. Maar... Ik kijk ook naar het fotootje, want het komt uit 1998. Ja, ze zijn nog jonkies dan hoor. He? Ja, dat is toch uh, ook De al een tijdje 130, geleden. 130 inderdaad, ja. ja. Dat uh, zeker, ja. Maar het is wel een lekker, uh, lekker album, een lekker tussendoortje. Ja. En zo af en toe draai ik hem nog wel eens hoor. Uh, uh, en die sloeg ook wel een beetje aan uh, bij het publiek? Mm. Of ze ja, het, het ook weer, uh, eerder meer een tussendoortje is, ja. ja. ja? Ik weet niet uh, hoe het... Uh, ja, probeer dus eens wat anders, inderdaad. Nou, ja, ja. Ja. Ja. Ja, wat ik net zei, ik denk als je als band, af en toe moet je wat anders doen, geloof ja. ik ook. Ja. ook gewoon een beetje ja, ik denk dat elke band groeien. wel koffers uh, gemaakt heeft. Uh, dus uh, ja, dan nou mag maar natuurlijk niet bij achterblijven. Nee. <laughs> gelijk twee albums. Uh, <laughs> ja, cd ja. inderdaad. Ja, dan komen we alweer op het volgende album uit. Ja? En dat is SM. Dat is dan uh, Symfonie en Metallica. Um, die is in 1999 uitgekomen. Oh, Symphony en Metallica. Daar oh, SM nou, niet, ja. niet SM. Nee, nee, nee. Dat is dus een, een live album. En een tweede officiële live album. En met erop uh, ja, een, klas, een klassiek uh, jasje. Oké. Okay. Uh, mede ja, dankzij Symphony. Michael Kamen en de Symphony Orchestra. Ja? Daar hebben ze oude en nieuwe nummers in een klassiek jasje gestopt. En um, ja, we ronden er ook een uh, grote hit van ze... Een, um, die we zo gaan draaien. Ja. Nothing Else Matters. Nothing Else Matters, inderdaad. Ja, okay. We dan eerst uh, natuurlijk van de Black album uh, draaien, maar uh, yeah, gezien de tijd uh, wordt dat wat krapjes. Dus dan koos ik dus voor deze versie. Die vind en, jij mooier dan uh, de studio? Mm, nou, niet per se, maar nee? ik dacht van nou dan draaien we in ieder geval van elk album okay. uh, één nummer. En, uh, ja. Maar het is zeker een mooie versie hoor, ja. met klassiek erbij. Uh, zeker. Okay. Ja. Dus Als je mij naar Metallica vraagt, dan zeg ik uh, Nothing ja. Else Matters inderdaad. Ja, ja. precies. Ja. Dat is ook wel de tweede grote hit van Metallica. Ja, voor mij ja. de eerste inderdaad. Jongen. Ja, One he eigenlijk niet. Nee, ja. Ja, One is natuurlijk minder uh, populair bij de ja, toegankelijke publiek. Ja. Ja. Maar voor de echte metalhead is dat wel het beste nummer en uh, voor de toegankelijke. Uh, ja. Nou, ik leer er wel van. Ik heb ook uh, toch wel besloten om iets meer naar Metallica te gaan luisteren. Dus uh, Kijk, dat is gelukt. Dat horen we graag. En onze gast ook, denk ik. Hè? Ja, ja die, die, gaat, die, uh, die zit ook te verdiepen in de teksten en uh, informatie over Metallica te vragen. Dus uh, gaat ja, goed. Ik nog uh, effect gehad. Mijn, uh, <laughs> mijn Je hebt er één over de steep getrokken, ja. Yes. <laughs> <laughs> nou, hopelijk nog meer mensen in zijn antwoord die, denk lezen, het ook, ja. die ja, ja. leuk zijn. En dan wil ik nog even wat vertellen over uh, het album zelfs. Uh, uh, no Leaf Clover en Human uh, dat zijn nummers die ook op het album staan. En dat zijn dus uh, uh, de twee nummers die alleen op dit album uh, zijn uitgebracht. Oké. Okay. En die waren ja. uh, geschreven na het album Reload. Ah. Aha. Dus uh, nou dan. Nou, ik ben heel benieuwd. Het symfonieorkest ja. uh, en uh, Metallica. Yes. Wie komt ben je er klaar voor? Komt die. mooie combinatie, hè? een ja, heavy metal, een trash ja. en dan ja. Uh, symfonisch. Ja, ja nou, ik hou wel nummer. van ja. Zeker. Ja? ja, Natuurlijk uh, leent uh, dit nummer zich het perfect voor, omdat het al een rustig nummer is aan zich. Ja. Dus uh, ja, prachtige uitvoering ja. inderdaad. Uh, zeker een van de mooiste nummers die ze gemaakt hebben. Oké. Okay. Uh, dat sowieso. En uh, de reden dat hij het uh, schreef is uh, aanvankelijk uh, bedoeld voor zijn uh, vrouw, of zijn vriendin die die toen had. Uh, ja. Maar ja, als we het hem nu zo vragen, zou hij niet meer weten waarom hij het geschreven heeft. Oh. Uh, maar ja, nu wordt het een beetje gezien als een soort van dankbetuiging aan de fans. Uh, oh, Oké, okay. Al alles is belangrijk behalve de fans? Precies, of, uh, nee, ja, juist ja. alles is belangrijk. Ja. Uh, de fans zijn natuurlijk het belangrijkste onderdeel uh, van een ja, ja. band, dus als het doen heeft hij het daarvoor geschreven. Voor de ja, mooie tekst ja. inderdaad, ja. ja. En uh, ook nog een leuke bijkomstigheid. Normaal gesproken speelt Kirk Hammett uh, de gitaarsolo's. Ja? Maar dit uh, nummer heeft uh, James Hetfield zelf uh, oh, okay. gitaarsolo's gespeeld. Ja. Dus ja, ja, en ja, en deze uitvoering is natuurlijk uh, prachtig, uh, ja, een prachtig ja mooi erg variant. Ja, zeker. Ja, verder in, uh, ja, na het uitkomen van de SNM... Uh, ja, is er van Metallica niet heel veel uh, goeds meer gekomen, helaas. Uh, ze hebben nog één keer een uh, soundtrack uh, meegedaan van de Mission Impossible film met Tom Cruise. Ja? Daar hebben ze het nummer I Despair uh, uitgebracht, dat was okay. in 2000. Uh, ja, daarna ging het helaas een beetje bergafwaarts met de band, omdat um, Lars Ulrich uh, in naam van Metallica uh, een aanklacht deed uh, tegen Napster. En, oh ja. Uh, Vanwege ja. downloaden en alles, dus, ja. Uh, ja, ze waren daar fel op uh, tegen natuurlijk. Ze hebben een rechtszaak aangespannen en dat viel niet in goede aarde bij de fans. Zodoende, ja, ja, ja. Veel ja vans, dat moet je in die, uh, die tijd geen zien, denk ik inderdaad. In die he? tijd ja. was er natuurlijk ja. Napster heel groot en heel downloaden groot, ja. mensen natuurlijk illegaal uh, muziek. Ja, uh, ja waarom dus ook Metallica. Maar uh, ik denk dat dat niet de enige reden was. He? Want we komen ook langzaam naar, natuurlijk naar die documentaire, Sam Kind ja, of Moker. Ja, dat ze intern toch heel veel spanning hadden. Heel veel, dat, veel ja. drank, heel Veel drugs. karakters natuurlijk. Uh, ja. En James Hetfield die uh, veel uh, drank en drugsproblemen ja. had. Ja. Uh, waardoor hij dus uh, ja, een afkickkliniek uh, terecht Op kwam. Bestuur, ik, ja. Ja. Ja. En daar is ook die de documentaire uh, ja, opgenomen. Ja. Tussentijd, tussentijds na dat hij uit die afkickkliniek kwam, uh, is ja. zijn de opnames natuurlijk weer hervat. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ze, ze zijn ook met z'n allen naar een psychiater geweest of zo. Hè? Ja, ze hadden hulp gekregen, inderdaad, van een therapeut. Ja. Ja. Ja. Uh, om, en dat, dat vind ik al heel knap, de, inderdaad, uh, ja. om als groep en dat uh, dan ja. ook op die manier naar buiten te brengen. Dat ja, is heel knap, is dat, uh, respect ja. respect uh, voor zeker. Zeker ja. respect, ja. ja. ja. Dus, uh, en zeker ja. voor het behoud van je bent, dat is denk ik ook goed, Want je zit natuurlijk dag en nacht op elkaar als je aan het optreden bent. Op zo'n tour, ja. Dat ook. Dat goed, ook. Ja, andere ja, reden dat het wat slechter ging met de band uh, onderling uh, was het uh, vertrek van Jason Newstead ook. Oké. Okay, Die ja. Uh, ja, verliet de band uh, na het conflict uh, met James Hetfield. Uh, ja, hij werd weinig gehoord en serieus genomen. Oké. Okay. Uh, hij kreeg ook te weinig credits uh, voor zijn nummers. En zijn creatieve ideeën werden meestal genegeerd. Dus uh, ja. Ja, dus die je jaar moment. dat hij in de band zat, kreeg hij maar drie keer de credits, zeg maar. Voor ja, maar ja, dat is dus, dus ja. bij weinig. En dat, uh, dat gaat vringen dat geloof ik ook, ja. Ah, ja. ja. En uh, ze waren het ook niet eens over zijn uh, side project. Hij had ook nog een bandje naast Metallica, uh, Echo Brain. Uh, Oké. Okay. Ja, daar kon, uh, James Hetfield uh, was daar niet zo blij mee. Nee, nee. Dus zodoende... Uh, ja, maar zelf uh, zal hij ook wel wat dingen ernaast gedaan hebben, denk ik, ja. Dus, James ja. Hetfield? Nee, ja. Nee, die was nee? gewoon alleen actief. Was uh, alleen Metallica. Metallica? Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Zijn, uh, ja. Aha. hij was dan uh, actief met zijn echo brain dus. Uh. Ja, dat vond hij niet leuk. Nee, nee dat vond hij niet leuk. Maar je kan wel zeggen, zonder James Hetfield geen Metallica. Hè? Nee, precies. Ik denk ja, wel de dat de Lars ook niet hij belicht, ja, die twee zijn uh, Metallica. Ja. Ja, ja, ja, in principe wel. De, ja. de, de, de grondleggers van de band inderdaad, dus... Uh, maar ja, ze moesten toch verder natuurlijk uh, de band en uh, het overgebleven drietal die uh, gingen toch verder met hun opnames voor een nieuwe album, okay, ja. uh, in dit geval uh, Sand Anger, uh, maar ja, ze had natuurlijk geen bassist, dus uh, heeft Bob Rock uh, ja, de basgitaarlijn okay. gespeeld. Moeten we die kennen, Bob Rock? Bob Rock, uh, Bob Rock is een uh, beroemd uh, producer, oh, Oké. Okay. Uh, yeah. um, ja, uh, en die heeft de, band, de bas ingespeeld? Ja, die heeft de wel fijn ingespeeld voor uh, alle oh. nummers uh, van Sint ja. Anger. Ja, uh, um... ja dat dus was ook in 2003, dus. dus er zat ook al een tijd tussen, ja, hè? Ja, dat was 2003 inderdaad. Ja. Die Live OP -p was in 1999, dus ook vier Kom. jaar later. Ja, in ja, ja. Dus, uh, ja, 2004 dus die documentaire die uitgekomen is. Ja. ja en uh, Het Vilt in de Afrikke Dus uh, ja, het was allemaal geen beste tijd voor Metallica helaas. Nee. Maar gelukkig uh, kwam het uh, toch allemaal weer goed. Uh, James Hetfield weer uh, afgekikt. En uh, verder met de opnames uh, van uh, St. Anker. En uh, ja, met de documentaire natuurlijk. Goed, ja, zeker. En uiteindelijk hebben ze een uh, nieuwe bassist weten te werven. En dat, uh, uh, die er nog steeds is. Die ja. er nog steeds ja. is. Robert ja. Giorgillo. Een beetje moeilijk uit te spreken nou. Maar ja. <laughs> Ging goed. Hij was ja. uh, bassist bij de... Uh, uh, bands, uh, onder andere Ossie Osborne heeft hij gespeeld, oh, uh, uh -huh. Suicidal Tendencies, uh, Infectious okay. Grooves, misschien wat minder bekend, maar Black oh, Label oh. Society. hij ja. heeft heel wat uh, bands gespeeld. Ja. En uh, als dank voor zijn komst in de band uh, kreeg hij uh, 1 miljoen dollar. Zo! Ja, maar mag ik tekenen? Ja. ja, precies. <laughs> <laughs> zo, zo blij waren ze dus gewoon met zijn oh, komst. Ja. Dus, uh, en uiteindelijk kwam uh, St. Anker. Uh, uit in uh, juni uh, 2003 en is eigenlijk een heel agressief album geworden. Uh, okay. James Hetfield, uh, ja, die heeft een beetje zijn frustraties en al uh, alles wat in het verleden gebeurd is, uh, heeft hij van zich afgeschreven. Ja, ja. En ja, um, ja wat uh, minder melodieus ook. Uh, uh -huh. uh, het album bevat dus geen gitaarsolos van Kirk Hammett in dit geval. Oh, nee. En dat was natuurlijk zo kenmerkend aan de, ja, Metallica. Dat vind ik ook, ja. ja. ja. ja. Dus het werd ook niet heel erg populair uh, album. En niet uh, positief uh, ontvangen door de fans, helaas. Uh, maar ja, uh, het is wel weer lekker dat de agressie uh, teruggekeerd is. Dat, dat vonden de fans dan wel weer fijn. Ja, ja. Uh, ja enige en het enige waar maar dan ja. een beetje ook aan stoorde was de, de drum sound van, uh, van Lars Ulrich. Oh, yeah. uh, het klonk echt alsof hij op uh, ja, Trashcans aan het slaan was zeg maar, Op uh, van die blikken <laughs> weet je wel Oké, okay, dus daar dus moeten we ook je even naar horen. luisteren ja, het, ja. Uh, Naar zeker... ja. de bas, nou ja, De, de gitaarsolo's die dus ontbreken En uh, ja. de, de, de ja. snare drum uh, die Ulrich gebruikte het <laughs> uh, dus klonk heel anders uh, Maar goed uh, Wat betreft de agressie ja, Dat terugkeerde op dat album uh, Is uh, goed te horen op het volgende nummer Frantic uh, nou, Het lijkt wel alsof uh, James Hetfield Dat ze op een gegeven moment uh, uit zijn tenen Oké. Okay. zo uh, nou. gefrustreerd is hij. Dus uh, <laughs> Dat komt ik uit je de dak. Ja. zeggen. <laughs> is echt boos volgens is mij. echt gefrustreerd. Ja, hij hoort echt. dus echt van alles. Uh, ja, is gewoon zoveel meegemaakt natuurlijk. Dus hij uh, heeft uh, ja, hoort ja. de frustraties van zich af uh, geschreeuwd en uh, geschreven. Ja. Ja. Maar het is mooi dat kan hè, op ja. deze manier. Ja, ja zeker. Ja. Dat is ook uh, ja, wat metal doet. Zeg maar, je kunt lekker je agressie kwijtraken in deze muziek, ja, dat doet een, de muziek met je. Ja, ja. Het is niet ja. dat mensen agressief worden tegen anderen, maar het is gewoon ja, ja, dat je lekker je, dat je agressie is, ja. kwijt kunt. En ja, ja. Daarom ook thuisconcerten daar concerten ja. en washpits tegen elkaar aan beuken en doen, maar wel op een leuke manier, zeg maar. niet gewelddadig, maar ja, kinschappelijk. Okay. Zeg maar. dus we hebben natuurlijk altijd wel. Uh, ja, zo heb ik Metallica ja. nog nooit horen verkopen. Nee. Nee, nee, <laughs> dat is dan wel meer uh, de wat hardere muziek, natuurlijk, maar dat ja, gebeurt tijdens ja. uh, concerten uiteraard. Uh. Is Metallica vernieuwend geweest? Ja. Mm, yeah. In het begin misschien? Ja, misschien wel in het begin. Zijn zij zijn de oprichters of de, de, mm. ja, de moeders van de trash. De ja, trash. misschien wel. Ja. Yeah? Samen met Slayer zeker wel, ja. Toch wel. Ja, ja. Denk ik denk het wel. Dat waren toch wel de, de, de grootste, zeg maar de big four, dat waren de vier grootste die de ja. Trash Metal uh, ja, hebben grootgebracht, zeg maar. Dus Megadeth, Slayer, Anthrax, en ja. dat waren wel echt de grote namen. Ja, dus ja dat toch dat wel de, inderdaad, de, ja. Ja, veel bands die nu uh, ja, bekend zijn, die zijn daardoor beïnvloed door die grote bands. Ja. ja. ja. Dus, uh, maar ja, dat was dus uh, Frentek, uh, even een lekker agressief nummer. Van Sint Anger, ja, ik snap Sint niet op de titel. Ja, ja. Ik vind het wel een leuke combinatie. Sint, hè? Of de Saint. En Anger. Heeft er wel over nagedacht? Zeker weten, ja. ja verder uh, hebben ze na dit album uh, in uh, veel getoerd, natuurlijk. Uh, ze hebben ook in Arnhem opgetreden in 2006. Dat was uh, na de release. Uh, yeah. Ze hebben ook uh, een nieuw nummer te horen gebracht. Dat heet uh, heel toepasselijk de New Song. Het was voor het eerst dat ze dat uh, okay, uh, in naast Berlijn uh, hebben te horen gebracht. Okay. Ja, en uh, Zuid-Korea en Japan hadden ze ook uh, een nieuw nummer uh, laten ah, horen. Ah. Dat was dan de Other New Song. <laughs> heel toepasselijk. <laughs> <laughs> dus, uh, maar die, die nummers, daar kun je dus nu uh, wat stukjes... of deels fragmenten terughoren in uh, nummers... die op het volgende album Death Magnetic uh, okay. uh, kwam, uitkwam En ja. daar kun je terughoren op All Nightmare Long... en The End of The Line. Uh, dus dat is wel, uh, ja... Ja, daar dan gaan, gaan we de, de day that never comes. Ja, daar gaan, we, comes, de, ja, gaan ja. we het volgende nummer van draaien, inderdaad. Van Death Magnetic. Uh, die kwam in 2008 uit... September En uh, andere singles daarvan zijn Cyanide, onder andere, en het deden dus That Never Comes. Uh, die gaan we nu dus uh, draaien. En dan kwamen ze eindelijk weer een beetje terug in de trash. Uh, wat betere sound, uh, oh, okay. eigenlijk weer wat uh, melodie. Ja. En, ja, en solos. En solos inderdaad ja, ja. En ook weer. Dus uh, ah. een beetje de oude stijl. Dus de, de fans okay. die waren redelijk blij met terug de naar af, ja. komst van dit uh, album. Ja. ja, het is een heel lang nummer van 7,56. Ja, dus uh, daarna hebben gaan we gaan nog gaan. een minuut over. Dus ja, Goudig, daar komt ie. gaan we toch een beetje afkappen. Ja. Want we hebben nog vijf minuten... ...en we willen nog zeker nog uh, hardwaaien draaien. Ja, zeker dus, knallend... Even knallend, uh, even gaan knallend uitgaan. uitgaan, ja. Zeker weten, ja. Dus <laughs> jammer dat we dat niet helemaal kunnen draaien... ...want dit nummer duurt uh, zeven minuten. Ja, met elke heeft natuurlijk veel lange nummers. Maar om eventjes uh, kort uh, over het nummer te praten... ...gaat het over uh, een gewelddadige relatie. Uh, mensen die elkaar niet kennen... ...en in een gespannen situatie... Uh, ...met elkaar opgeschreven zitten. Oké, okay. ja. Uh, yeah. Wat er allemaal in de mensen... En dat is het nummer dat we nu gaan draaien? Nee, by. wat we net nee. hebben gedaan. Oké, okay, we hebben het net het gedaan. Over dus, uh, The Day That ja. Never Comes. Yes. Ja. Uh, nou ja, verder het album Death Magnetic kwam iets te vroeg uit. Uh, door uh, ja, de uh, release uh, werd het uh, eerder verkocht ook in de platenzaak en op internet uh, geplaatst. Oh, ja. Yeah. En ja, met elk ik was natuurlijk tegen de download en alles. Dus, uh, maar... Ja, oh, ja. Uh, natuurlijk, ja. ja. Goed, het is uh, so be it. Uh, ja, dat kan we, je toch niet We verbinden. hebben het buiten binnen en ja. we kunnen er toch niets aan doen. Het is uh, nee. de tijd, het is 2008. Zo gaat het tegenwoordig. Uh, nou ja, verder is de band toch opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, en ja, wat hoor. ik eerder al zei in het begin van de show... Uh, is dat ze dus deze nieuwsted hadden gevraagd uh, voor het eerst in acht jaar tijd uh, weer terug te komen om mee uh, te uh, op te treden. En ze hadden mijn dus ook uitgenodigd, maar die kon dus okay, niet. Ja. Verder, uh, nou, Guitar Hero is uh, in de Metallica editie uitgekomen. Het is een spel wat uh, verkrijgbaar was voor de Playstation en ah, Xbox. Ja, ja, ja. Uh, er was ook een uh, ja, speciale uitvoering van. Dus. En verder hebben ze getoerd met Slayer, Anthrax en uh, Megadeth, wat ik al zei, uh, onder de naam Big Four. En uh, nou ja, verder. Uh, ja, je hebt heel veel verteld, dus ik moet je informatie. hartstikke ja. bedanken. Want ja. uh, we gaan naar uh, Hardwired van het nieuwe album, uh, Hardwired. Van ja, pas als ik je bedankt heb. En uh, ja. even verteld hebben dat volgende week gaan we een interview met Vee uitzenden. Mm -hmm. Heel anders, ja. maar ook ja. mooi. Ja. Dus, ja. Ik ken haar niet, maar heb uh, wel van gehoord van naam. Nederlandse zangeres, van. ja. Okay, ja. ja. ja. ja. Ik veel ik met Joost Zwarte ja. gedaan. Ken je uh, 2 voor 12? Ja, natuurlijk. Dan heb je van die animaties. Ja. En zij was een van degenen die die animaties maakte. Oh, en daar ook okay. de muziek bij. Dus, uh, oh, dat wist ik dan. Ja, dat is leuk. Okay, ja. leuk. Maar uh, Marcel, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, jij bedankt uh, dat ik ja. hier mocht zijn. Hartstikke, ja. Leuk. Ja, ja. Ik hartstikke ja. Ja, leuk. En de gasten ja. in het ja. studio ook hartstikke ja. bedankt. <laughs> bedankt dat je mijn uh, ellende wilt aanhoren. <laughs> <Ja>. <laughs> ik hoop dat je het gewaardeerd of heeft. Ja. Ja. En we eindigen met het harde een nummer, lekker, hè? Uh, No nonsense knaller uh, Hardwired van het album. Het laatste album wat uh, in 2016 uitgekomen is: yep. Hardwired Toestand. Bedankt, Art. tot de volgende yes, keer! Tot